Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. FIFA gaat onderzoek doen naar het gedrag van het team van Argentinië... in de WK-finale tegen Frankrijk. De FIFA gaat kijken of ze zich aanstootgevend hebben gedragen... en of ze zich aan de fair play, oftewel de respectregels, hebben gehouden. En ook het gedrag van de ploeg uit Kroatië wordt onderzocht... in verband met discriminatie en veiligheid. Naar de kwartfinale van het WK tussen Nederland en Argentinië... werd al eerder een onderzoek gestart. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Een Nederlandse hulpverlener die bootvluchtelingen heeft geholpen... op het Griekse eiland Lesbos... wordt voorlopig niet vervolgd voor spionage. Samen met 23 anderen stond hij daarvoor terecht. Maar de aanklacht is ingetrokken vanwege fouten in de zaak. Helemaal klaar is het niet, want hij wordt ook beschuldigd... van onder meer mensensmokkel, zegt correspondent Thijs Ketteris. Daarvoor heeft de aanklager volgens het Griekse recht... nog tot 2038 de tijd om dat te doen. Uh, ja, en tot die tijd uh, lopen uh, Wittenberg en die andere hulpverleners... dus uh, de kans om om alsnog voor de rechter te moeten verschijnen opnieuw op Lesbos. Daar hangt een celstroof tot 25 jaar boven het hoofd. Zelf zegt ze juist dat ze mensenlevens hebben gered... door vluchtelingen uit zee te halen. Hij doet niets hoor. Nee, oké, okay. maar toch gebeurt het vaker dan je zou denken dat een hond je bijt. In Nederland worden elk jaar ongeveer 150.000 mensen door een hond gebeten. Dat zijn ook vaak jonge kinderen. Daarom geeft Karel samen met andere vrijwilligers op scholen les hoe je met honden kunt omgaan. Als je de hond wil aaien, en dat hebben we nu geoefend, vragen aan het baasje. En vooral vragen aan de hond. Laat je de hond even ruiken. De bovenkant van je hand. En dan aaien vanuit de nek. Naar zijn staart. Een les als deze zijn nodig, vindt Karel, om kinderen meer te leren over het gedrag van een hond. Heel veel mensen beschouwen een hond toch een beetje als een speelgoedding. En dat is het natuurlijk niet. Als een hond aan het eten is, niet stoer zijn en in één keer de bak onder zijn neus vandaan trekken. Ook dat leer ik de kinderen. Een hond kan niet praten, maar kan je wel waarschuwen. Ja, en dat doet hij door te grommen. Dus let daar goed op. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Morgen toch weer een groot deel van de dag regen. Ook waait er een stevige wind en wordt het zo'n 10 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. See it. Trouble down the drain Say a way to throw trouble down the drain